8 uur. Het NOS-journaal. Rashid Finch. NAVO-helikopters bestoken voor het eerst doelen in Libië. Teven wil strenger gevangenisregime. En brand in Aamsveen niet verder uitgebreid. <totstuken>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 Duitse wetenschappers zoeken met man en macht naar de bron van de EHEC-besmettingen. Er zijn inmiddels 19 mensen overleden door de darmbacterie. De wetenschappers hebben een nationale databank opgericht... waarin alle informatie wordt verzameld over mensen die ziek zijn geworden. Uit die gegevens blijkt dat de patiënten opvallend vaak tomaten, komkommers en sla hebben gegeten. Veel meer dan mensen die niet ziek zijn geworden. Het moet dan gaan om groenten uit Noord-Duitsland. In Lubeck meldt een lokale krant dat er 17 mensen ziek zijn geworden na een etentje in een restaurant in die stad. Toeleveranciers van het restaurant hopen de wetenschappers dichter bij de bron van de EHEC-besmetting te komen. Het dodental onder demonstranten in de Syrische stad Hama is opgelopen tot 53. Na het vrijdaggebed waren daar tienduizenden mensen de straat op gegaan om het vertrek te eisen van president Assad. Het was een van de grootste demonstraties tot nu toe. Militairen zouden het vuur hebben geopend op de menigte. Volgens de staatstelevisie gebeurde dat omdat terroristen overheidsgebouwen in brand wilden steken. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. En in totaal vielen er 63 doden bij de vrijdagprotesten in Syrië. eu buitenlandschef Ashton wil Europeanen evacueren uit Jemen. Wie weg wil, kan hulp krijgen van de EU, zegt ze. Het is niet bekend hoeveel Europeanen in Jemen zitten. Sinds januari is het onrustig in Jemen. Bij de protesten tegen president Sale zijn al 400 doden gevallen. Gisteren raakte Sale licht gewond bij een granaataanval op zijn paleis. De man die gisteren in Hoensbroek een buurman doodde en twee andere verwonden... stond bekend als een zorgmeider. Hij had al 13 jaar psychische problemen, maar weigerde alle hulp die werd aangeboden.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 Voetbalsters worden betaald door de organisatie Vrouwenvoetbal Noord-Holland. die het vrouwenvoetbal moet stimuleren. De Alkmaarse vrouwen zijn drie keer kampioen geworden. Het weer: het wordt een zonnige en warme dag. met in de middag een paar stapelwolken. Het wordt 23 tot 28 graden. maar in het noorden en noordwesten blijft de temperatuur. door een frisse Noordoostenwind steken rond 20 graden. Morgen wordt het broeierig warm met buien en kans op onweer. En na het weekend wisselvallig en een graad of twintig. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 4 juni. Het zou een kwestie van tijd zijn dagen, hooguit weken. Maar nu, een jaar later, is er nog steeds geen pensioenakkoord. Waar ligt dat dan, gaan we zo vragen aan de voorzitter van de vakbond, FNV. België speelde gisteravond tegen Turkije. Het was een belangrijke wedstrijd voor Guus Hiddink, de trainer van de Turken, en voor de Belgen uit de Nederlandse competitie. Maar eerst het spoor terug. Dat spoor terug leidt namelijk naar de Noord-Duitse stad Lübeck. Dat zou wel eens de bron kunnen zijn van de EHEC-bacterie, de EHEC-uitbraak. 17 mensen werden ziek nadat ze uit eten gingen in een restaurant in die stad. Dat meldt tenminste de Lübecker Nachrichten, dat is de lokale krant. Wouter Meijer in Duitsland. Wouter, één bron, maar is het desalniettemin groot nieuws in Duitsland? Nee, het komt uit die ene krant, uit de Lubeck-en-Nagisten. Nou, die openen ermee. Veel andere kranten nemen het wel over, maar dan als veel kleiner bericht. En er zijn ook heel veel andere kranten die met hele andere aspecten van de EHEC openen. De beeldzeitung bijvoorbeeld met het genetisch materiaal van de bacterie... dat uit Afrika zou komen. De plaatselijke kranten in Hamburg die... een restaurant daar in Hamburg hebben en twee tussenhandelaren waarvan zij zeggen dat de politie daar zijn pijlen nu op gericht heeft voor het onderzoek. Um, dus iedereen is inderdaad op zoek en dit zou een van de draadjes kunnen zijn die naar de oplossing leidt. Ja want het is niet het restaurant, het is natuurlijk het voedsel wat ze hebben uh, gebruikt. Maar hoe komen zij uit bij dat restaurant? We horen net in het radionieuws dat er 17 mensen die ziek zijn geworden in ieder geval gegeten hebben in dat restaurant. Precies, 17 van de 2000 mensen die in totaal ziek zijn in Duitsland. Dus dat wil niet zeggen dat al die mensen daar hebben gegeten, in tegendeel. Maar wel dat er blijkbaar iets in dat restaurant uh, is gebruikt... aan die mensen uh, te eten is gegeven waar ze ziek van zijn geworden... Um, je moet bedenken dat er al de hele tijd onderzoek wordt gedaan... bij al die patiënten naar wat ze de afgelopen tijd gegeten hebben. Want daar moet het aan liggen. Um, dat is vaak sla en komkommers en tomaten. Maar dat is natuurlijk lastig terug te vinden welke komkommers dat dan waren. Nu hebben ze inderdaad bij 17 mensen gevonden... dat ze in dat restaurant hebben gegeten. En op verschillende momenten, in verschillende uh, groepjes... dus het was niet één groep die iets anders gemeenschappelijk heeft. Het enige wat ze gemeen hebben is dat ze in dat ene restaurant zijn geweest. Dus daar gaat het onderzoek nu over. Maar dat betekent natuurlijk niet dat daar de bron... Dus de besmetting zit, die zit inderdaad in het eten... wat ze daar hebben gekregen. En waar dat dan weer vandaan komt, is nog de vraag... of dat er achterhalen is, of je aan de, aan de inkooplijsten... van zo'n restaurant precies kunt zien waar ze alles hebben gekocht. Ja, dat is het spoor wat ze verder terug gaan volgen. Maar niet alleen begrijp ik van jou dit restaurant... maar ook in Hamburg en overal zoeken ze met man en macht. Dankjewel, je wel, Wouter. Wouter Meijer was dat. Het is vandaag een jaar geleden dat de werkgevers en de vakbonden... een principeakkoord sloten over de hervorming van het Nederlandse pensioenstelsel. FNV-voorzitter Agnes Jongerius legde het akkoord een jaar geleden zo uit. Stop eerder tegen een lagere uitkering of werk iets langer door... Tegen een hogere uitkering. En wat mij betreft krijgt iedereen in Nederland straks zelf die keuze. Het is wel zo dat uh, wat hier gebeurt wel van grote betekenis is. Want we weten allemaal hoe gevoelig de discussie is rondom de pensioenleeftijd. En het feit dat er nu zo'n breed draagvlak is om zaken te veranderen. Dat is wel een feit van grote betekenis. Ja, toenmalig premier Balkende was tevreden. En ook de werkgevers. Bernard Wientjes, de voorzitter van VNO-NCW. Die vond het akkoord zelfs zo goed dat de politiek er geen komma aan mocht veranderen. Als je bouwstenen eruit zou halen, zeker hoekstenen... toch het gevaar van in elkaar zakken niet denkbeeldig is. Ja, een jaar later zijn we nu. En nog steeds is er een principeakkoord, hoewel... hoewel overeenstemming over de uitwerking ervan, die is er niet. En binnen de FNV is er ook een discussie gevoerd... en was wat tegenstand tegen de plannen. Agnes Jongerius, de voorzitter van de vakcentrale FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom duurt het nou allemaal zo lang? Omdat het uh, over uh, hele ingewikkelde dingen gaat... die uh, heel Nederland raakt... Ja. Uh, wil iedereen hoopt toch op enig moment uh, van zijn AOW te kunnen gaan genieten. Uh, en uh, bijna alle Nederlanders sparen voor aanvullende pensioenvoorzieningen. Uh, bij elkaar zit er 800 miljard euro in de pensioenfondsen. Ja. We hebben het over groot geld. Uh, en dat duurt het uh, lang? En dan moet je dus inderdaad verstandig opereren uh, om ervoor te zorgen... dat dat grote geld ook voor de toekomst veiliggesteld gesteld wordt. En hoe staan we er nu voor? Nou ja, ik zou zeggen, we zijn in de laatste uh, fase. Ja, maar dat dachten we een jaar geleden ook, hè? Nou, volgens mij, je zei in uw vooraankondiging, uh, het zou een kwestie van dagen zijn. Dat heb ik zelf nooit gedacht, hoor. Uh, uh, want uh, inderdaad, uh, we moeten natuurlijk, als mensen langer moeten werken, afspraken maken over de vraag... Hoe zorgen we dan ook dat mensen een beetje gezond en fit door kunnen werken? Dat is een hele serie afspraken die we moeten maken. We moeten afspraken maken over de AOW. Want eh, ik hoorde het mezelf net nog zeggen. Maar de AOW moet wel extra omhoog. Uh, om uh, mensen ook echt de keuze te laten maken op welk moment zij uh, straks stoppen met werken. En dat is nog steeds niet afgesproken met de werkgevers? Uh, dat is met de werkgevers wel afgesproken, maar hier moet echt minister Kamp door de bochten uh, komen. Want hij gaat over de AOW, hij moet de AOW extra verhogen, hij moet de AOW flexibel maken. En yeah. uh, met werkgevers hebben we heel lang gesproken over de vraag... hoe gaan we nou uh, in de toekomst met onze pensioenvoorzieningen om... Uh, en inderdaad, we hebben daarover een discussie gehad. Een discussie ook in eigen kring over wat is nou de risicoverdeling tussen hè, welk risico kan een werkgever lopen, welk risico. Precies, mag een wie, wie moet uiteindelijk lopen. gewoon de beurzen uh, trekken? Maar de, in de achterban is er geen gemoor meer, u bent er helemaal uit, alle neuzen gaan dezelfde kant uit. Nou, ik, dat neem voor mij aan, er zullen straks altijd nog mensen zijn die zeggen uh, waarom moest er eigenlijk überhaupt iets veranderen aan de uh, AOW. Er zijn soms ook mensen die zeggen, wie zegt dat eigenlijk dat we met z'n allen langer leven? Is dat eigenlijk wel goed uitgerekend? Is dat wel goed uh, nagezocht? Ik verwacht ook in de Tweede Kamer straks weerstand tegen de plannen die we gaan uh, uh, presenteren. Uh, maar uh, nou ja, laat ik vandaag zeggen, we zitten in de laatste fase. Uh, en ook in die laatste fase moet je goed blijven afstemmen met je eigen achterban over wat een goede afspraak is... En wat geen goede afspraak is. Ja, als ik u zo hoor, zijn we er nog lang niet. Nou, het zou mij toch een liefding waard zijn. als we inderdaad voor de zomervakantie. dit dossier kunnen afronden. Maar voor de zomer. Eh, eh, laat ik zeggen, ik doe geen definitieve <laughs> voorspellingen meer. En voor en, u weet, bel dan volgend u het jaar weer. Dan zet ja. u het dan volgende maand weer uit. Ja, ja, alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden, zo Ja, Maar we zitten echt in de laatste fase. Maar kan het eigenlijk nog mislukken? Het kan, het kan mislukken. Uh, het zou kunnen mislukken als minister Kamp niet voldoende geld beschikbaar stelt... Uh, om die AOW extra te verhogen. Dat heb ik wel nodig. Het zou ook kunnen mislukken als hij geen geld beschikbaar stelt... Uh, om ervoor te zorgen dat mensen die nu ouder zijn en werkzoekend... Um, um, uh, als die geen extra steun kunnen krijgen... om hen weer ja. opnieuw aan het werk te kunnen, te kunnen krijgen. Want ja. dat hoort er natuurlijk wel bij. Je kan niet zeggen, iedereen moet langer doorwerken... maar als je eenmaal je baan verloren bent en je bent 50... en je maakt nog maar heel weinig kans om opnieuw aan het werk te komen... dan zijn dat geen eerlijke plannen. Nee. En u snapt het, ik ben voorzitter van een democratische organisatie... Ja. dus het zou ook nog kunnen mislukken... omdat mensen zeggen, de uitwerking die je nu voorlegt... Daar gaan Die? wij niet mee akkoord. Daar Kortom, er zitten nog heel akkoord. veel hobbeltjes. Uh, nou ja, goed, u heeft in ieder geval een wens uitgesproken voor de zomer. Dat zou uw lief ding waard zijn. Dat zou mij een lief waard zijn, ja. en De zomer is over ongeveer een maand. Nou ja, en misschien kunnen we niet nog wel rekken tot twee maanden. Mevrouw Jongeris, daar gaan we vast en zeker nog een keer bellen. Ik wens u sterkte. Oké, okay, dank u wel. Agnes Jongerius, Jongeris, de voorzitter van de vakcentrale FNV was dat. Een padstelling. Ja, zo mogen we. De, de, het volgende onderwerp hoor. Zo mogen we de situatie in Libië rustig noemen. 78 dagen luchtaanvallen van de NAVO. Ziet het er, nou mag ik zeggen, hopeloos uit. Gaddafi weet van geen wijken. De rebellen houden stand. Uh, soms rukken ze op, soms ook weer niet. We gaan de balans opmaken met uh, Peter Tervelde. De defensiespecialist uh, bij uh, de NOS. Peter, uh, we doen dat omdat. Um, ja, we hebben het aantal dagen geteld. En toen de Balkan, 1999, uh, zover was. Um, ja toen ging de NAVO uh, met grondroepen erin. Hè? Nou, kijk, toen, toen, heb ook, ja, toen heb je Ja, heb je. Inderdaad, de, de eerste grote uh, luchtoorlog was. Uh, de oorlog tegen uh, Servië. in Kosovo. En die heeft 78 dagen geduurd. En toen uh, boog Milosevic. en trok hij zijn troepen terug uit Kosovo. Ja. Want het ging toen vooral over Kosovo in die periode. En toen, dus na 78 dagen, had het succes. Uh, nou ja, en vandaag zitten we op 78 dagen. bombardementen in Libië. Dus we dachten, laten we eens kijken. Uh, op, of we net zover zijn. Maar zover zijn we in uh, Libië dus nog niet. Nee, wat. Is het verschil? Nou kijk, elke oorlog is anders, uh, elke plaats is anders, elke plek is anders, uh, uh, legers zijn anders. Uh, maar nou ja, laten we vooral de overeenkomst is. Het is alleen maar oorlog voeren uit de lucht, uh, uh, vliegtuigen uh, vandaag, hè, voor het eerst natuurlijk helikopters die ingezet zijn uh, tegen Libië, uh, maar geen grondtroepen. Uh, toen niet in Kosovo, uh, uh, nu niet in uh, Libië. Eigenlijk de vergelijking is dat je toen had je uh, rebellen in uh, uh, onafhankelijkheidsstrijders in uh, Kosovo. Die het werk op de grond moesten doen. En dat heb je vandaag de dag in Libië ook. Alleen in Libië is natuurlijk ook een, een gelegenheidslegertje. We, hebben natuurlijk, we kennen natuurlijk al die beelden wel van die uh, nou, zo'n houtje toutje leger. Uh, wat moeten ze tegen de goed getrainde uh, de troepen van Gaddafi? Uh, daar kunnen ze dus niks tegen. Dus je krijgt nu een soort, uh, een soort uh, padstelling. Ja, In de Kosovo was dat anders. Dat waren wel getraind. Nou nee, uh, ja. nou ja, we waren wel iets beter getraind. Maar je hebt. Kijk, wat je toen hebt gekregen, is dat Servië werd toen heel erg gesteund door Rusland. Uh, diplomatiek gezien. Uh, uh, na... Uh, een dag of zeventig uh, uh, boog Rusland om en zei tegen Molozovic stop er nou maar mee, want het, wordt, uh, het gaat van kwaad tot erger. En de NAVO heeft toen wat anders gedaan in die luchtoorlog, want die, die uh, raakte eerst alleen maar militaire doelen, maar op een gegeven moment zijn ze de civiele infrastructuur van Servië gaan bombarderen. Dus bruggen, elektriciteitscentrales, Belgrado werd, werd uh, zwart, omdat uh, er geen... Uh, donker, omdat er geen uh, elektriciteit meer was. Waterkrachtcentrales werden uh, getroffen. Dus de NAVO richtte zich... echt op de civiele en infrastructuur. Dat niet in en dat doen ze nu natuurlijk niet. E, waarom eigenlijk niet? Omdat ze um, in dit geval. Ze zijn daar om de burgerbevolking te beschermen. He, dat is het mandaat natuurlijk van de, uh, die ze hebben meegekregen van de VN. Dus zij mogen zich alleen maar richten op militaire doelen. Uh, en dat was toen wel anders. Toen de moest Milosevic op de knieën gedwongen worden om ja. zich terug te trekken uit Kosovo. Uh, nou, men heeft uiteindelijk gekozen voor die civiele infrastructuur, de bombardementen. Ik heb toevallig gisteren nog eens even wat filmpjes daarvan teruggekeken. Maar echt enorm wat daar uh, verwoest werd. En toen Milosevic heeft op enig moment gedacht: van ja, mijn hele land wordt platgebombardeerd, onherstelbare schade wordt aangericht. Dus ik buig maar voor datgene wat de NAVO uh, vraagt... en ik haal mijn troepen terug. In Libië zie je nu, ja, je ziet nauwelijks bombardementen... toevallig vandaag natuurlijk of vannacht die uh, Apache-helikopters... die ingezet zijn. Ja, eens in de zoveel dagen heb je wat bombardementen op militaire doelen... maar je bent op enig moment natuurlijk uitgebombardeerd. Ja, maar dan is de vraag van hoe lang uh, hou je dat vol? Je bent op enig moment uitgebombardeerd, maar uh, ze zullen toch wel doorgaan... de NAVO? Ja, de NAVO zal wel doorgaan. Kijk, als je nou gisteren bijvoorbeeld kijkt... Naar de, de, de bombardementen, de, ja, op barakken. Van het leger, ja, alsof daar nog iemand slaapt, zeg maar. Die zijn natuurlijk al lang al daar uh, weggehaald. Dus uit militaire installaties zijn mensen weg. Uh, maar Dan moet je in een ander scenario. Ik, ik durf het bijna niet te zeggen, maar dan moet je erin. Maar dat mag dan niet. Dan moet je erin en dat mag dus niet. Nee, kijk, uh, traditioneel is het zo dat je een uh, een leger ergens instuurt en een luchtmacht is daar ter ondersteuning uh, in de nieuwe oorlogen. Zoals toen in Kosovo, uh, nu in Libië wordt het andersom gedaan. Maar ja, er is natuurlijk, er is wel enige discussie om grondtroepen erin te sturen, maar er is geen die dat wil, en zeker de Amerikanen niet. Eh, die al oorlogen hebben in Afghanistan, eh, nog in Irak zijn en niet in nog een moslimland uh, hun troepen willen sturen. Ja, dus blijven die bombardementen gewoon doorgaan? Dus blijven de bombardementen doorgaan. Je hebt natuurlijk wel vandaag een escalatie gekregen... door die helikopters die ingezet zijn. He, die kunnen ja. toch wat dichterbij, wat makkelijker in steden ook bombarderen. Um, Libië, het regime van Gaddafi... het, het, het valt al zeker een beetje uiteen. He, er lopen natuurlijk mensen over, er vluchten mensen weg... maar er is toch niets wat erop wijst dat Gaddafi heel snel het veld ruimt. Goed. Vanavond ook een reportage van jou te zien in het 8 uur journaal. Zo is dat. Peter, dankjewel. Peter de was dat. Als de herenfinale op roland Karoos net zo spannend wordt als de halve finale... Ja, dan kan het toen niet meer kapot. Dat straks. Nu de verkeersinformatie op de A12. Tussen Den Haag en Utrecht is tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoetermeer... is het afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. En ook de A7 tussen Heerenveen en Groningen is afgesloten. Daar Yvonne Bijman hebben we nu aan de telefoon van de politie Friesland. Want wat is daar aan de hand? Um, tussen Herenveen uh, en Drachten is een uh, ongeval gebeurd: vrachtwagen en drie auto's. Uh, daarbij is een uh, aanhanger in de middenberm staat, waar uh, gevaarlijke stoffen uitkomen. Dus de brandweer is nu aan het uitzoeken wat voor stoffen daar lekken. En voorzorg is uh, de weg afgezet en wordt het verkeer omgeleid. Ja, en is er al een grote file? Nee, het is net gebeurd, dus uh, het is nog zaterdag vroeg. Dus het ja, ieder geval op, op, op het moment nog mee, want dit is echt uh, nou, net een, een paar minuten. Ja, en u weet gebeurd. niet welke gevaarlijke stoffen eruit lekker nog. Nee, dat wordt op dit moment onderzocht. Oké, okay, dat horen we later van u. Dank u wel, mevrouw Weijman. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Zowel de Belgen als de Turken die keken uit naar het ek kwalificatieduel tussen beide landen. Het was een feestje op de tribune. Het publiek zong ook massaal waar is het feestje, hier is het feestje. De Turken die, um, ja, moesten echt wel goed presteren... omdat de toekomst van trainer Guus Hidding ervan afhing. En de Belgen die moesten goed presteren... omdat ze dan een stap konden zetten richting plaatsing voor het EK. Het werd uiteindelijk 1-1. We gaan erover praten met VRT-verslaggever Tom Boudenweel want die was erbij in het Koning-Bouderwijn-stadion in uh, Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, België begon toch nog wel uh, hartstikke lekker aan die wedstrijd. Die eerste tien minuten dacht ik, ze gaan erop en erover. Ja, dat uh, dachten wij ook, want uh, de sfeer die was uitmuntend. Het was eigenlijk de eerste keer in mijn uh, 16-jarige carrière als uh, sportjournalist dat België zo had toegeleefd naar een wedstrijd, want ja, het was echt een, een EK-WK-gevoel dat je had, met de heel veel grote schermen, het stadion was wekenlang al uitverkocht, en iedereen had zo'n uh, leuk vlagje met de Belgische driekleur, een beetje het Hollands gevoel eigenlijk. is zegt dat, we <laughs> je dat mooi, ja, ja een leuk het, vlagje, ja. Ja, het wiegen van links naar rechts, heel okay. veel ambiance. En daar ook dan bij ja, geholpen door die flinke start, met meteen na drie minuten al een doelpunt van Ogunjimi. Van uh, Racing Genk ook de betere ploeg, heel wat kansen. Dus dat was eigenlijk het moment om uh, verder te gaan vieren. Maar toen, halverwege de eerste helft, uh, viel die gelijkmaker uit de lucht van Jilmaas. Uh, uh, Jan Vertongen die had nog wel, van Ajax die had nog wel twee goede kansen, dus eigenlijk een voorsprong ja, dat hadden de Belgen wel verdiend, maar het was 1-1 uh, bij de rust. En uh, de tweede helft was niet meer zo swingend. En als je dan een strafschop mist, ja. tien minuten voor tijd... Ja, dan uh, heb je het eigenlijk wel zelf een beetje weggegooid. Ja, want dat was natuurlijk wel jammer. Een mooie actie van Dries Mertens, die werd uh, gehaakt en toen die strafschop. Maar ik geloof dat ze de bal nog aan het zoeken zijn, zo hoog ging die over. Ja, het was eigenlijk onbegrijpelijk Ik uh, heb het eens nagekeken Hij heeft één strafschop gemist Hij heeft er toch een aantal binnengeschoten. Axel Witzel van uh, landkampioen Standaard Dus iedereen had wel iets van Die bal gaat erin Omdat er ook wel een beetje overleg was Voor uh, de strafschop met uh, Timmy Simons uh, De gewezen speler van PSV Normaal is uh, Timmy nummer één Om strafschoppen te nemen Dus uh, je gaat ervan uit dat Axel Witzel Heel zeker is uh, van zijn stuk Maar die bal ging inderdaad Redelijk hoog over de goal en het was uh, heel jammer natuurlijk, want uh, de hele natie verwachtte die 2-1 en verwachtte toch een stap vooruit uh, richting die duels Want je moet wel uh, ja. zeggen dat het niet de uitdagingstekse kwalificaties is natuurlijk. Nee, want ze worden tweede, hè, dus, uh, daar gaat ja. het om. De strijd om de plek achter Duitsland, hè. die staan ja, één deel in de pool um, nou, niet meer in, in want nu met de rode duifers het lot niet meer in eigen hand toch? Nee, dat klopt, want uh, één puntje meer wel dan de Turken... maar een wedstrijd meer gespeeld ook. En de Turken die spelen nog drie keer thuis... Dus die spelen onder andere thuis tegen Duitsland. En als je 18 op 18 haalt, dan kan je het voetbal, de voetballers van het gaspedaal halen op verplaatsing. Maar als de Belgen op de laatste speeldag naar Duitsland gaan, en daar zitten 80, 90.000 mensen, eh, die willen wel eens vermaakt worden, denk ik. En dan is Duitsland niet het team dat zich thuis eventjes laat loren en thuis de drie punten gaat weggeven. Op verplaatsing kan dat misschien nog in Turkije. Maar uh, niet thuis tegen België, vrees ik. Ah, dus, be be uh, beetje optimistisch blijven, hoor. Ik bedoel, wij oh. hebben ook wel eens gewonnen van die Duitsers dat moeten doen zijn. <laughs> ja, ook wel. Nee, want de Turken... Die hebben verrassend verloren van Azerbeidzjan En ja. ik kan me voorstellen dat uh, Guus toch niet zich twee keer uh, laat nee. vangen door die uh, nietige Azer die Azeris. Dus ja, het is een beetje jammer vind ik. Ja, nou goed. 1-1. Jammer. Uh, maar de volgende keer beter. Er komt een volgend uh, groot toernooi ja, aan. Ik dat dank... we gezegd, <laughs> en dan zijn jullie er ook weer bij. Meneer Boudewel, dank u wel hoor. Tom okay, Boudewel ja, was dat. Van de VRT. We nog eventjes praten over Roland Garros, Want de finales zijn bekend. Morgen Nadal tegen Federer. En vandaag de vrouwenfinale natuurlijk tegen Tiafoni en de Chinese Lina. We hebben contact met Jan Roels in Parijs. Jan, um, we moeten het natuurlijk eigenlijk hebben over die vrouwenfinale. Maar ik kan me echt voorstellen dat Parijs nog een beetje nadreunt... van die halve finale. Ja. Djokovic-Federer. Ja, zeker. Kippenvel. Uh, een van de mooiste wedstrijden die Federer heeft gespeeld in, in Parijs. Zo, zo niet de mooiste Misschien ook wel de beste als je kijkt naar de cijfers. Hij won overigens vier sets hè, van Djokovic. 7-6-6, 3-3, 6-7-6. Ja. 18 aces, 48 winners voor Federer. En hij moest ook wel die vierde set winnen. Want het liep tegen half tien. En dan zou het te donker worden. En dan zou die vijfde set vandaag gespeeld moeten worden. Dus het was ook een beetje een anticlimax geweest voor al het publiek in het stadion. dat natuurlijk vooral voor Federer was. Ja, en Djokovic is op 41 overwinningen dit jaar blijven steken. Even naar dus niet het record van John. McEnroe van 42 overwinningen en hij is uh, nog niet de nummer 1 van de wereld. Kortom een wedstrijd met heel veel uh, sentimenten. Ja. ja, prachtig natuurlijk. De, de, als we eventjes kunnen kijken naar die finale nog zondag. Het is de 23e Grand Slam finale voor Federer. Hij heeft er 16 gewonnen, 6 verloren. Uh, Nadal gaat dus voor zijn zesde titel. Ja, dat belooft uh, hopelijk ook weer een, een droomwedstrijd te worden. Ja, in ieder geval, het affiche is prachtig. En uh, gezien de ervaringen dat ze uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Maar mag je toch wel verwachten, hè, komende zondag. Zullen we even naar vandaag kijken? Ja. De dames, de ladies. Uh, Lina, laten we die eerst maar eens eventjes bespreken. Uh, heeft ze een Kans. Ja, zeker. zeker. Ze, ze heeft gewoon goed gespeeld tegen Sharapova. Een wedstrijd die wel een beetje onder invloed stond van de wind. Waar vooral Sharapova als hardhitster gewoon heel veel last van heeft gehad. Maar uh, Nali, hè, zo, zo zeggen we het een beetje op z'n Europees. Lina naast de Aziatische naam. Oh, um, maar beide mag. Maar, beide mag. Uh, okay. Dus uh, ja, Nali uh, zorgt weer voor heel veel aandacht voor de tennis in China... Chinese staatstelevisie zendt toernooi uit. Het is voor het eerst een Chinese in de finale van Roland Garros. Um, ja, uh, ze, ze staat gewoon heel goed te spelen. Heeft ervaring van het spelen van de finale van de Stel in Open. Maar Schiavone, ja, de winnares van vorig jaar, de 30-jarige Italiaanse won in de halve finale van Bartoli. Dat is ook niet mis. Onderling staat het 2-2. Uh, en vorig jaar won Skiafone van Nali op weg naar haar titel in de derde ronde 6-4-6-2. Dus wellicht een revanche voor de Chinezen. Ja, maar heb je eh, laat me zeggen, een, een voorkeur of een, een, een verwachting daarbij wie er gaat winnen? Nou, Schiafone is wel een speelster die, die het, het, het ritme van Nali kan, kan gaan onderbreken en gaan ontregelen. En Nali is echt een, een baseline speelster die eigenlijk helemaal niet van, van spelen houdt. Er is ook niet op opgegroeid natuurlijk in China. Schiafone wel is, is veel meer een greffelspeelster. speelster uh, houdt houd ervan om naar het net te komen, om te variëren, een dropshot te spelen. Dus in die zin, uh, als ze dat kan en ze kan het spel van Nali ontregelen... dan, uh, dan, dan geef ik Skiervone toch meer kans... Dan de We gaan het zien en horen vooral hier van aan de hand van jouw stem op Radio 1. Want de flitsen zijn natuurlijk vanmiddag te beluisteren hier op deze zender. Maar aan het slot van het nieuwsprogramma nog eventjes naar de brandweer. Althans naar de brandweer, naar het natuurgebied uh, Aamsveld. Want daar is de brandweer nog steeds bezig om die brand te blussen. Hij is onder controle, maar het smeult nog. Jeroen Jager is in het gebied. Jeroen, uh, smeulen. hoe ziet Smeulen eruit? Nou, Smeulen ziet er eigenlijk heel mooi uit ook. Het is toch raar dat vernietiging ook zo'n schoonheid kan hebben. Uh, ik sta nu bij, die, uh, bij dat uh, uh, veengebied dat in brand heeft gestaan. Uh, 60 hectare geloof ik aan Nederlandse zijde, 90 hectare aan Duitse zijde. Jij zegt het smult nog, maar aan Duitse zijde brandt het ook nog echt. En hier hangt er, ja, je ziet dat zwart geblakerde veen hier met daarboven een mist van rook. En daar in die rook staan als soort vreemde wezens, die brandweermannen met hun slangen na het blussen. Het ziet er eigenlijk prachtig uit. En dan die bomen en die opkomende zon hier. Ja, wat ik zeg, vernietiging heeft ook iets, iets moois. Ja, en de, het heeft iets moois, maar het veroorzaakt ook enorme schade natuurlijk, Jeroen, aan de natuur. Kan, ja. je dat, kan je dat zien of moeten we het daar vooral over hebben over wat het heeft vernietigd? Ja, nou kijk, je kunt je dat afvragen. In 1976 heeft het hier uh, drie weken gebrand. Ik heb hier met een, uh, iemand van Staatsbosbeheer gesproken. En die zegt, ja, dat gebied is weer hersteld. Je weet natuurlijk niet hoe het zou, gewe zou zijn geweest als het nooit gebrand had. Maar goed, het, uh, ja, het is weer hersteld. En de vraag is, ja, hier is, de insecten zijn natuurlijk dood. Ik weet niet precies wat voor dieren hier hebben geleefd. Uh, die zullen het even moeilijk hebben, absoluut. Er wordt in ieder geval uh, gewerkt nog steeds. Uh, en hoe lang gaat dat door eigenlijk, uh, Wendy Waegenvoord van de brandweer? Nou, we verwachten zeker nog uh, enkele dagen bezig te zijn. Op deel mensen met uh, echt bluswerkzaamheden bezig na bluswerkzaamheden. Dat betekent dat we echt het veld in moeten en met mankracht dus de bluswerkzaamheden inzetten. En dat kan ook betekenen dat we dus met de schap de grond in moeten moeten keren en af moet en moeten blussen. er dan extra mensen komen? Op dit moment zijn we met acht brandweervoertuigen hier te plaatsen, ongeveer 50 mensen. En zoals het er nu uitziet, uh, kunnen we dat behappen. Maar ja, even afhankelijk van de weersomstandigheden, als het echt heel erg warm wordt, we moeten we ook vaker aflossen of ze zeggen dat we meer mensen krijgen. Ja. Oké, okay. ik weet in ieder geval, er is ook Bert uh, Teun gevraagd van uh, Defensie. Uh, die hebben dat voorlopig nog niet uh, toegewezen. Want ze zeggen: zolang de brandweer het zelf kan, moet de brandweer het zelf doen. Als het hier nog daar gaat duren, sluit ik niet uit dat Defensie hier gaat meehelpen. Oké, okay, dankjewel voor dit moment. Jeroen was dat. Jeroen, die jager, dus vanaf dat natuurgebied Aamsveld. Goed, een leuk stel direct op de radio. Peter en Diewartje.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 De NAVO heeft in Libië voor het eerst gevechtshelikopters ingezet. Die hebben onder meer een radarinstallatie en een controlepost uitgeschakeld. De helikopters zijn ingezet om Libische doelen preciezer te kunnen beschieten en daarmee burgerdoden te voorkomen. Gedetineerden die in de gevangenis niet meewerken, worden voortaan onder het zwaarst mogelijke regime geplaatst. Dat zegt staatssecretaris Steven van Justitie in de Volkskrant. Volgens Steven is het afgelopen met de, wat hij noemt, vanzelfsprekende privileges in de gevangenissen. Hij wil het nieuwe detentieplan eind dit jaar invoeren. De brand in het natuurgebied Aamsveen heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. De brandweer in Twente is vanochtend verder gegaan met nabelussen, omdat er mogelijk nog ondergrondse brandhaarden zijn. Over de grens in Duitsland is nog steeds een uitslaande brand. En het dodental onder demonstranten in Syrië is opgelopen tot 63. Onder meer in de stad Hama gingen na het vrijdaggebed... tienduizenden mensen de straat op om het vertrek te eisen van president Assad. Militairen zouden het vuur hebben geopend op de menigte. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is zonnig en de temperatuur ligt op dit moment rond 18 graden. De zon warmt de lucht verder op... en het wordt vanmiddag in grote delen van het land 25 tot 28 graden. In het zuidoosten kan het lokaal net 30 graden worden. Langs de noordkust blijft de temperatuur door wind van zee rond 20 graden steken. De wind waait namelijk uit het noordoosten en is matig boven land en vrij krachtig aan de kust en op het IJsselmeer. Vanavond verschijnt er in het zuiden van het land wat bewolking en vooral in Limburg kan er een lokale onweersbui voorkomen. Elders zijn er opklaringen en blijft het droog. De temperatuur zakt geleidelijk en aan het einde van de nacht is het gemiddeld 15 graden. Morgen is het meer bewolkt en in de middag ontstaan er in het hele land enkele stevige regen- en onweersbuien. Voor de buien uit kan het in het oosten van het land morgen nog 25 graden worden en is het drukkend warm. Maandag wijt de wind uit het westen en is het met 19 graden een stuk minder warm. Het is bewolkt en buig en ook de rest van komende week blijft het wisselvallig met af en toe zon en enkele buien. Er is een nieuwe Nederlandse munt, het schilderkunstvijfje.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 Bestel het schilderkunstvijfje nu op herdenkingsmunt.nl en maak kans op een gouden tientje. De shortlist voor de ESTA Luisterboek Award is bekend. Stem mee op luisterrijk.nl Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose. De bloedstollende misdaadthriller van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris Boekhandel. Libris. Boeken. Heel veel boeken.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 Dit is Radio 1. Tros, nieuwsshow. Presentatie: Peter Bibi en Diebertje Blok. Het is ruim vier minuten over half negen. heel goedemorgen. Welkom bij aflevering 1533 van de Nieuwshow. Wat staat er vandaag op het programma? Om 9 uur gaan we praten met internetdeskundige Francisco van Jolen... over de aanstaande wetgeving in Amerika... om aanvallen met computervirussen als een daad van oorlog te gaan beschouwen. Daarna een gesprek met Raymond Dufour... over de uitspraak van de Global Commission on Drug Policy... dat de oorlog tegen drugs volledig mislukt is. Het is een beetje ondergesneeuwd, dat bericht. Hoe komt dat nou? En wat nu te doen? Legaliseren wordt dat het nieuwe toverwoord. We hebben ook live muziek van Bob Fosco... de voormalig frontman van De Raggende Mannen. Hij komt niet alleen langs om muziek te maken, maar ook om te praten over zijn boek Blind op mijn ogen... waarin zijn liedteksten verzameld zijn. En tot besluit van dat uur aandacht voor LOFAR, een telescoop in Drenthe... die moet ontdekken wanneer de eerste ster in het heelal is gaan schijnen. Na tienen ontvangen we hoogleraar sociale psychologie Roos Vonk. Zij schreef het boek Menselijke Gebreken voor Gevorderden... Een boek over hoe ons leven leuker kan worden... als we onze tekortkomingen maar weten te accepteren. Met groot gevoel voor humor, volgens mij, want dat heb je er echt bij nodig. Voor de boekenrubriek schuift Ingrid Hogervorst aan... en tot besluit van vandaag een gesprek met modejournaliste Ainouk Tan... over de Arnhemse modebiennale... Die, die gaat over veel meer dan alleen maar jurkjes en rokjes en uh, pakken. En nog een hele maand duurt... Zometeen aandacht voor het opvallend hoge aantal Harley-dagen... dat door gemeenten wordt geannuleerd... Maar we beginnen met iets dat nu al maanden aanhoudt, de droogte. Precies, want gisteren ging het natuurgebied Aamsveen bij Enschede... u hoorde dat net in het nieuws, 100 hectare heide in vlammen op... en ze zijn daar nog steeds aan het nablussen. Deze brand hield direct verband met de aanhoudende droogte dus in ons land. En inmiddels zijn er wel maatregelen genomen... om de gevolgen van die droogte het hoofd te bieden. Zo gelden er onder meer beregeningsverboden... Dat zal wel betekenen dat je niet mag sproeien om de gevolgen uh, uh, in acht waterschappen. En mogen uh, schepen in de IJssel elkaar niet meer inhalen? En dat simpelweg omdat de vaargeul te smal is geworden door het zakkende water. En staat er verder ook nog 300 kilometer Vijndijk onder verschermd toezicht, omdat het risico op scheuren door de droogte aanzienlijk is toegenomen. Hoewel er vanaf aanstaande zondag wel weer wat regen wordt verwacht... is deze, samen met de neerslag van de afgelopen tijd... lang niet voldoende om de droogte uit Nederland te gaan verdrijven. En over die aanhoudende droogte en de gevolgen daarvan... gaan wij praten met Harald van Waveren. Hij is adviseur watertekorten bij Rijkswaterstaat. Goedemorgen, Meneer van Wa Waveren. Goedemorgen. Lijkt me geweldig geweldige baan, uh, watertekorten. Uh, je, je kijkt naar de hemel, je bidt. En als het niet doorgaat, ja, dan gaat het niet door. Maar zo zal het niet helemaal zijn. Ja, was het maar zo eenvoudig. Uh, Regendansje misschien zou ook kunnen helpen, maar inderdaad, uh, in dit soort tijden is het uh, best een, uh, een boeiende, maar ook wel een lastige baan. Want wat wordt er van u verwacht? Nou, waar wij voor aan de lat staan is om het beschikbare water wat we in Nederland hebben zo eerlijk mogelijk te verdelen. En dat is uit de rivieren dan? Dat is water uit de rivieren, dat is water uh, via neerslag, maar dat is heel weinig de laatste tijd. Uh, en daarnaast hebben de waterschappen, uh, dat zijn de regionale waterbeheerders, ook nog de beschikking over grondwater. En al dat water, uh, ja, dat moeten we bij de gebruikers zien te krijgen. Dat is de landbouw, de scheepvaart, de natuur ook, de waterrecreatie. En dat moet u voor het hele land zien te verdelen? Ja, wij proberen daar continu uh, goed beeld te hebben van enerzijds de beschikbaarheid van het water en ook de watervraag. Oh. En wij kunnen vervolgens dat water verdelen over het hele land. Dat is een oh. voorbeeld van de Rijn, die komt bij Lobit ons land binnen. Dat water kunnen we sturen naar Zeeland, naar ook van Holland... naar Den Helder, naar Groningen, naar Twente. En afhankelijk van waar op dat moment de behoefte het grootst is... kan dat water verdeeld worden. Ja, Wat is de stand van zaken nu eigenlijk? Waar is de behoefte in Nederland het grootst op dit moment? Nou, op dit moment is de behoefte vooral het grootste in gebieden waar we juist geen water aan kunnen voeren. Dat klinkt misschien gek, maar er is een deel van nou, Nederland. Nee, Daar kan ik me wel iets mee voorstellen. Ja, nee, dat klopt. Ja. Uh, want er is heel veel water in Nederland, maar met name het hogere deel van uh, Nederland, de zandgronden. Dus dan heb je het over Drenthe, een stuk van Gelderland, Brabant, uh, maar ook een stuk van Zeeland. Daar kunnen we geen reinwater aanvoeren. En dan ben je dus helemaal afhankelijk van regen. En als die regen niet komt, ja, dan heb je dus een groot probleem. Ja, en, en dat zie je dus nu ook gebeuren. En is dit een hele extreem droge tijd? Want dat hoor je natuurlijk wel roepen, maar is dat inderdaad zo? Want soms is dat beeld heel erg vertekend. Hè? Als het op een moment of heel nat of heel droog is, dan zeggen we meteen: uh, het is nog nooit zo erg geweest. Nou, op dit moment is het inderdaad redelijk extreem. Uh, de KNMI heeft net de cijfers van dit voorjaar uh, bekendgemaakt. En het is gewoon de droogste zomer sinds eigenlijk de metingen van begin vorige eeuw. En het voorgaande droge jaar, uh, extreem droge jaar, was 1976. Toen hadden we ook behoorlijk wat economische schade. Uh, toen uh, was er een neerslagtekort in deze tijd van het jaar van ongeveer 100 mm, net ietsje meer. Nu zit we op 150 mm neerslagtekort. Dus dat betekent dat het 150 mm zou moeten gaan regenen om dat tekort weer op te heffen. En dat is heel veel water. En hoe lang is dat dan, dat het moet regenen? Echt een week achter elkaar? Ja, misschien zelfs wel twee weken achter elkaar. Dat is inderdaad. Uh, ja, dat heb je natuurlijk liever niet. En dat dus. gaat dus niet gebeuren. Nee, dat gaat zeker niet gebeuren. Nee, we hebben nu uh, voor komend weekend wordt er wat neerslag verwacht. Uh, dan heb je het over misschien 5 tot 10 millimeter. Nou, ik zei net 150 millimeter tekort. Dus ja, die 10 millimeter. Die helpt wel wat, uh, maar om dat tekort echt op te heffen... heb je echt veel meer water nodig. Nou, even, laten we eens kijken naar de gevolgen van die droogte. De, de, de, de branden, dat, he, dat, daar hebben we net een voorbeeld van in Twente. Ja. Wat zijn nou nog meer uh, gevolgen van die droogte die we nu al merken? Nou, we zien met name bij de landbouw uh, dat oogsten nu al aan het mislukken zijn. Zeker in gebieden waar geen water aangevoerd kan worden... vanuit de Rijn, vanuit de Maas. Uh, daar zie je dat uh, bijvoorbeeld de vlasoogst uh, in Zeeland... Uh, dat die uh, eigenlijk al mislukt is... Uh, scheepvaart heeft enorm last uh, van de droogte. Uh, de rivieren, met name de Rijn, daar kunnen we het pijl niet goed beïnvloeden. Bij de Maas zijn stuwen. En dat water dat kunnen we dus hoog houden, maar op de Rijn kan dat niet. En dat betekent dus dat schepen gewoon niet meer volledig af kunnen laden. Dat ze met halve uh, lading moeten varen. En dan heb je dus twee keer zoveel schepen nodig. Omdat ze anders op de bodem moeten Omdat ze anders komen. vastlopen, ja. Ja, ja. Klopt. En uh, dat betekent dus ook dat het vervoeren van zo'n vracht... Uh, ja, ook aanzienlijk duurder wordt. En we hadden het net over dat beregeningsverbod. Peter die dacht dan mogen we niet sproeien. Klopt het? Is dat beregening of niet? Ja, klopt. Dat is vooral voor de landbouw. Uh, dus uh, in dit soort tijden, als het droog is... Uh, dan hebben veel boeren die hebben beregeningsinstallaties. Dan kunnen ze water mee uit de sloot of uit het grondwater halen. In acht waterschappen, we hebben 25 waterschappen in Nederland... en in daarvan zijn nu beregeningsverboden uit oppervlaktewater. En hoe zit het? Heb je ook een beregeningsverbod? Nee, de gemiddelde Nederlander... Dat nog niet. Wij wenden nee, dat, dat. nee, ik... Uh, ik kan wel zeggen dat de staatssecretaris uh, Atsma... dat hij wel heeft opgeroepen om ja. een beetje zuinig te zijn met drinkwater. Maar drinkwater is er eigenlijk in Nederland eigenlijk altijd wel voldoende. En dat heeft ermee te maken dat het relatief heel erg weinig water is. Ik noemde net als voorbeeld van de Rijn. Mm -hmm. uh, de waterstand is weliswaar heel laag. Maar in een half uurtje wordt de complete drinkwaterbehoefte... van één dag van Nederland nog steeds aangevoerd. Dus wij hebben eigenlijk altijd wel genoeg drinkwater. Ook in het grondwater, meer dan de helft. Dus de tuin kunnen we rustig sproeien? Nou, ik zou wel aanraden om toch een beetje zuinig te zijn met het water. Want als mensen allemaal tegelijkertijd de, de kraan opendraaien... Ja. en dat doen ze dan meestal s'avonds... dan is er aan het begin van de leiding wel voldoende water. Maar dat kan niet allemaal door die ene leiding tegelijkertijd heen. En dan krijg je dus drukverlies. En dan krijg je dus uit de kraan wat minder drinkwater. Maar het komt dan dus niet omdat er... Uh, te weinig drinkwater zou zijn, maar het kan nog niet in één keer door de leidingen heen. Nee, het is niet zo als wij allemaal zuiniger zijn dat dat helpt een beetje om de gevolgen van de droogte te voorkomen. Dat, dat maakt eigenlijk niks uit. Nou, het helpt altijd, zeg ik. Uh, in droge periodes moet je gewoon... En minder gewoon... douchen en zo. En ja, dat nou, dat, uh, eigenlijk is dat altijd goed, uh, maar ook mm -hmm. in deze tijd. Iedereen moet gewoon zuinig zijn met water. Dat ja, geldt voor de, de boeren. Als ik u goed beluister, is dat wel het verhaaltje dat je vertelt, maar het maakt de ballen niet uit. Het maakt in zoverre uit dat je uh, die problemen die ik net noemde... dus dat drukverlies, dat, is ook, dat is ook echt in... Uh, het is een 2000... druppel op een gloeiende plaats. Ja, als je, dat je kijkt naar totaal naar, naar drinkwater kijkt... ten opzichte van de hele waterbalans, noemen we dat in Nederland... je dus bijvoorbeeld vergelijkt met landbouw uh, of met de natuur. Het water staat enorm te verdampen. Oh. Dan is drinkwater ja, een paar procent ja. van het geheel. Wat, wat, wat, wat kan er wel gedaan worden om die gevolgen zo... Uh, zo uh, het, het minst erg te laten zijn. Wat kunnen jullie doen? Nou, Als je kijkt uh, naar bijvoorbeeld uh, wat er met de landbouw gebeurt... is proberen het water dat we hebben zo eerlijk mogelijk te verdelen. Wat we afgelopen week gedaan hebben... is bijvoorbeeld extra water aanvoeren vanuit het Amsterdam Rijnkanaal naar het Groene Hart. Er waren daar problemen met de water aanvoeren. Die gaat normaal gesproken vanuit Hollandse IJssel... Uh, daar was wat uh, meer zoutzeewater bijgekomen. Dus dat water werd wat minder geschikt voor de landbouw. En toen hebben we een alternatieve wateraanvoer uh, in het leven geroepen. Dat water komt dan uit het Amsterdam Rijnkanaal. En dat komt weer uit de Rijn. En dat is heel erg zoet water. Dus op die manier probeer je dan op een andere manier toch voldoende geschikt water ja. voor de landbouw. En maar is het al, al, al zover dat het zout zo ver het land inging? Want de Hollandse IJssel, dat is, echt, uh, dat is al 60, 70 kilometer dan toch het land in? Ja, nee, dat klopt. Dat kan gebeuren. Dat water dat komt via de Nieuwe Waterweg en de Nieuwe Maas naar de Hollandse IJssel. Uh, normaal gesproken wordt het water teruggeduwd door de rivier de Rijn. Die, gaat dan, uh, die komt dan vanuit Duitsland en dat is zoveel water. Die kan dat zoute water terugduwen, maar nu is die afvoer is heel laag. En dat betekent uh, dat dat zoute water via de nieuwe waterweg... heel langzaam het land in kan komen. En inderdaad, dat is intussen al tot Gouda gekomen. Sorry. En dat betekent, uh, het zijn niet hele hoge concentraties... zeg ik er meteen bij. Het gaat echt over... Net iets meer dan er zout zit in drinkwater. Maar met name voor uh, sommige typen tuinbouw, boomtelers bijvoorbeeld. Naaldwijk is, en ligt dat natuurlijk vlakbij. En ja, boskoop met name, ja. dat, dat ligt er direct achter. Er worden bomen geteeld en bomen kunnen gewoon heel slecht tegen zout. En uh, ook al is dat dan maar ietsje hoger dan normaal dan nog... Uh, kan dat schade opleveren. Ja, en dan is het dus gewoon handig als je via een andere route en zoetwater kan je, Kan, je, kan je niet op de lange termijn iets doen? Kan je, kan je hierop voorbereid zijn en bijvoorbeeld al in tijden dat er veel valt de boel opvangen... Is dat niet mogelijk? Dat, we worden er nu zo door overvallen, lijkt het wel. En dan kan je eigenlijk niet zoveel? Nou, dat is wel wat we nu toe al gedaan hebben. Dus we hebben de afgelopen twee maanden hebben we al besteed aan extra water opvangen, buffers uh, uh, maken. Maar, dus maar, maar zoveel ja, is e er e niet e gevallen, toch? De afgelopen nee, twee maar maanden. Dat, <laughs> ja, maar wat wij dus twee maanden geleden zagen was... dat er uh, vanuit de Rijn waarschijnlijk wat minder water zou komen. Dat, dan kijken we na, onder andere naar de sneeuwvoorraad uh, in Zwitserland. De Rijn mm -hmm. komt uit, uh, uit Zwitserland. Dat is dus uh, is dus sneeuw... minder sneeuw gevallen en ja, dan... er was 70% minder sneeuw dan uh, normaal. Uh, en toen zagen we al dat er gewoon een grotere kans was op, op watertekorten. Dus toen hebben we ook meteen al besloten om het IJsselmeer omhoog te brengen. Dus dat voorbeeld van het IJsselmeer dat is 10 centimeter omhoog gebracht. Het is 2000 vierkante kilometer groot. En dat is een enorme hoeveelheid water. En die voorraad hebben we nog steeds beschikbaar. Dus daar kunnen we in ieder geval uh, de komende tijd nog goed gebruik van maken. En op de nog langere termijn... want het zou best wel eens kunnen door klimaatveranderingen... dat we vaker dit soort periodes uh, gaan krijgen. Uh, wordt daar ook over nagedacht dat je misschien wel landbouw... Uh, op, in andere moet gaan verplaatsen naar andere gebieden waar je wel... Makkelijker water naartoe kan brengen. Moet je aan dat soort dingen denken, of niet? Ja, in het kader van het Delta-programma wordt erover nagedacht. Een paar jaar geleden heeft de commissie Veerman een advies uitgebracht, de Delta-commissie. Dat ging niet alleen over veiligheid en hoogwater, dat ging juist ook over watertekorten. Want inderdaad, in het kader van die klimaatverandering is er gewoon een serieus risico dat we dit soort jaren vaker tegen gaan komen. En dan moet je daarop voorbereid zijn. Uh, dus de plannen die worden ook nu al gemaakt. Uh, je weet nooit precies zeker hoe ver dat doorzet, die klimaatverandering. Maar in het kader van het Delta-programma wordt dat nu wel onderzocht. En er wordt aan de ene kant gekeken kunnen we het aanbod vergroten, dus grotere buffers, maar er wordt ook gekeken of je niet zuiniger kan zijn met water, of de landbouw wel op de goede plek zit. Ja. Dus bijvoorbeeld dat voorbeeld van boskoop is eigenlijk heel kwetsbaar voor verzilting. En aan allerlei van dat soort type maatregelen wordt gekeken de komende jaren in het kader van het Delta-programma. Maar het blijft ingewikkeld, want over, uh, over een paar jaar zitten we hier misschien weer met de chef wateroverlast te praten, in plaats van de chef droogte. Dat is natuurlijk zo knus. Het kan zijn dat het dezelfde persoon is natuurlijk. Ja, oh, op dat het moment ook... het gaat regelen dat u ook weer een chef wateroverlast wordt. <laughs> nou, officieel ben ik alleen chef watertekort. Oh. Uh, dus uh, ik heb heel veel collega's... Uh, <laughs> nee, maar Het zijn die twee extreme nee, maar... waar wij in de, in de toekomst mee te maken krijgen, want wij krijgen, oké, hebben ook veel te horen gekregen afgelopen jaren over die wateroverlast juist. Hè? Dat er ja, te veel nee, dat klopt. Ja. Nee, maar Vandaar ook dat dat Gecombineerd is in dat Delta-programma. Dus daar wordt gekeken naar en de veiligheid wateroverlast. En juist naar die droogte. Want het is waar door klimaatverandering lijken juist die extremen, die lijken toe te nemen. En daar moet je dus goed op voorbereid zijn. En daar worden ze nu ook hard aan gewerkt. En kortom, van jullie worden dus ook scenario's verwacht, omdat je verwacht dat dit meer gaat gebeuren. Uh, dat de scenario's zijn om die schade, en die is dus groot, blijkbaar. Uh, om die op te gaan vangen? Die schade kan inderdaad heel groot zijn. En uh, voor deze periode hebben we ook inderdaad draaiboeken klaarliggen: scenario's, ook extreme scenario's, van als het inderdaad nog veel droger wordt, wat voor keuzes je dan moet maken. Dat is dus voor de korte termijn, maar ook voor de langere termijn... worden ook scenario's ontwikkeld. En wordt er dus nu gekeken welke maatregelen allemaal mogelijk zijn... wat de voor- en nadelen daarvan zijn. En vervolgens worden er dan door de politiek keuzes gemaakt... over welke kant het op moet met het Nederlandse waterbeheer. En dan hebben we nog massaal dat wij het IJsselmeer hebben... wat natuurlijk een heel erg groot reservoir is. En wordt ook door jullie als zodanig gebruikt, hè? Ja, klopt. Ja, ik noem het IJsselmeer wel eens gekscherend onze nationale regenton. En inderdaad, uh, dat is een heel heel belangrijk uh, water in Nederland. Hartelijk dank. U hoorde Harald van Waver van Rijkswaterstaat en het ging dus over de aanhoudende droogte in ons land. Dank u wel. Graag Parallel met uh, dat droge, warme, zwoele weer woedt er een ware feenbrand tussen de Nederlandse motorclubs. Politie en justitie kregen onlangs de eerste aanwijzingen van een ongekende rivaliteit tussen de motorrijders van de Hell's Angels en de van oorsprong Moluxe motorclub Satudara. De bedreigingen over en weer noopte de gemeente Arnhem om de succesvolle Harley Davidson dag af te blazen. Ook de chopperdag in Alphen aan de Rijn moest er geloven. En gisteren besloot de burgemeester van de gemeente Winschoten... een bikers-evenement in de band te doen. Uit angst alweer voor ongeregeldheden. Welkom auto- en motorjournalist en lid van de wereldwijde Harley Owners Club. David Bakels, een Goedemorgen. goedemorgen. Ik denk juist, ze de, al die motorrijders delen dezelfde liefde. Ik Namelijk die motor. Nou, dat is, dat is de kern die je daar raakt. En eh, ik moet er ook meteen bij zeggen... deze motorclubs waar je het over hebt... daar is de motorfiets wel een manier van uiten... maar het is vooral een, een gezelschap, heren... dat zich met hele andere dingen bezighoudt. En wat is ik moet ik opletten die... wat ik zeg. Maar... Ja, precies. Ja, ja. Want anders, anders krijgen we hier anders nog we bezoek hier, in de, de studio. Barten van Dorp uh, waren daar nog. Uh... Nou, ja. dat ging over de Hells Angels. Daar kent, uh, kennen de meeste mensen de nodige verhalen over. Ja. Uh, of wat er waar of niet waar van is. Maar daar hebben we in het verleden natuurlijk ervaringen mee. Maar die ja. andere club, daar weten we eigenlijk niet zoveel van. Die Satourda. Ja, wat dat? dat is een, uh, van de oorsprong. In de jaren negentig is dat een, uh, een club van Moluxe motorrijders. En die hebben gek genoeg in hun uh, statuten, zal ik maar zeggen, hey, je moet me net voorstellen hoe die jongens dat dan zitten uit te typen, de, de, de leuke dingen van het leven en het genieten van de American lifestyle, American biker style. Nou, uh, en er, volgens mij hoort er ook nog een muziekje bij. Uh, zoiets. Dat, dat is al best. En als je de site opent, dan zie je allemaal indianen, veren en toestanden. Ja, en, en, en... keiharde muziek. Ik heb even ja. gekeken op die site. Maar die zijn uh, behoorlijk waar, waar jullie op doelen, dat conflict waar het mee begonnen is in IJsden, in Zuid-Limburg, dat is de Hells Angel Club Zuid-Limburg, die je tegen de club Outlaws opneemt. En de leden, de heren die er vermoord zijn, dat zijn leden van de Outlaw eh, Motorclub. En eh, dat is gebeurd op notabene de opening van een bandencentrum met de illustre naam Burnout. En daar is gewoon op tijdens de receptie zijn daar drie van die Outlaws in, in het hoofd geschoten. Overigens, en er kwamen die kerels niet per motor, maar per auto. En ze zijn ook met auto en al en, en, in het en, kanaal gekieperd. En, en door wie? Uh, nou, men vermoedt dat het Hells Angels zijn geweest. Maar ze zijn er nog steeds niet achter. Een week na deze misdaad zijn er nog steeds niet achter. Of dat nou zo is. Er zijn wel Hells Angels opgepakt. Die kerels zeggen zelf, als wij iemand willen vermoorden... dan gaan we dat echt niet op een receptie bij een bandenbedrijf in IJsden doen. Dan doen we dat op een andere manier. Oh, maar fijn. Reuze stoer allemaal. Ja. Kortom, het... het met het motorrijden heeft het wat mij betreft niets te nee, maken. Het is eigenlijk een heel klein, en naar verhouding klein clubje... wat het voor die hele groep liefhebbers dus versteert. Ja, op dit ik wil moment. het zelfs anders stellen en dat is misschien wel gevaarlijk. Ik vind dat dit soort heren helemaal, uh, helemaal het merk Harley-Davidson heeft gegijzeld. Als je Harley-Davidson zegt, dan zeg je vrijheid. Dan zeg je pionieren met machines. In Amerika de echte Harley-sfeer. Ook uh, hier in Nederland trouwens. Bestaat uit mensen die echt die oude machine koesteren. Het is een ding uit 1902, dat motorblok. Het is een beetje oh. aangepast aan de tijd. En de techniek daaromheen, daar wordt heel veel mee gedaan... door mensen die niks met criminaliteit of vechten hebben te schaften. En uh, ik ben zelf lid van de Harley Owners Group. En ik heb ook een Harley, zelfs twee. En uh, de mensen die ik ontmoet op de vele meetings... dat zijn gewoon mensen die samen van die machine willen genieten. Want het, is, want het is wel iets wat je typisch in een, met, een, met een groep doet. Of heb je ook veel van die uh, loners nou, ik, ik die, die Harley-fans rijden uh, Ik ben broodmotorrijder. Ik rijd ja. 30.000 kilometer per jaar. Ik heb ook geen auto. En ik geniet het meest van uh, motorfietsen door alleen te rijden. Dat is het ook. Dus je stalen ros, je dromedaris, zo je wilt. De vrijheid we de waar je het over had. Ja. Het genot dat je op een motorblok uh, kunt plaatsnemen. Dat is heel wat anders dan bij een auto, hè? Je zit op je motorblok en je geniet van die machine, Dat trillen, de wind, de geuren. En in een groep rijden word je gewoon vergast. Mm. En het is ook helemaal niet leuk, want ze gaan niet je hard. Je moet ook altijd voorop rijden, David. Ja. Maar die dagen om daar naartoe te gaan, ja. dat is wel leuk. Wat, wat, wat is daar leuk aan, om elkaar daar te ontmoeten? Nou, ik vind het, uh, vind het niet leuk. Oh, je vindt maar, het niet leuk? Maar oh. het is wel heel gezellig. Er wordt van alles gedaan. Kledingstalletjes, uh, tentoonstelling van machines... Maar dus... jij rijdt dus ook niet met zo'n lerenjek met een paar doodshoofden erop? Nee. Jammer? Nee. nee. nee. Ik, vind, ik vind ook de Hells Angels, als die dan... Uh, ik denk aan die film van, waar Mickey Rourke de hoofdrol in speelde, de Marlboro Man. Hm. Dat is volgens mij een Hells Angel. Een vent die alleen door het leven trekt en moordt en steelt en verkracht en doet. Maar die Hells Angels waar we het hier over hebben, dat zijn de groepslui. Dat zijn, zijn net schapen die blijkbaar hun identiteit ontlenen aan het, het samenhokken in, in clubhuizen... En, ja. ja, maar, maar dat, is, dat is niet nieuw. Want uh, nee. de, de, de alliantie met criminaliteit, ja. met zwaar geweld... Ja. neem het Rolling Stones concert in Altamont... waar uh, iemand door de uh, Hells Angels vermoord werd. <laughs> nou ja dat, is, uh, ja, dat bestaat dus al gewoon waarschijnlijk 50 jaar of niet. Nou, ja, heel goed. Die Hells Angels zijn iets van 58 jaar geleden voor het eerst begonnen in Amerika... En dat is overigens een heel goed georganiseerde club... waar je inderdaad maar niet zomaar bij komt. Je moet echt beroerd genoeg zijn om erbij te horen. Je moet ook aantonen dat je beroerd bent, zou ik maar zeggen. Ja. En dan ben je, ga je van hang-around, zoals je genoemd wordt... vent die een beetje mag meelopen, word je langzamerhand full member. Er zit zitten allerlei in, in, inwijdingsrituelen toch ja, aan Ja, nee, je moet, ook, ja. Uh, je je moet wel iets die, gepresteerd hebben aan tussen badges, aanhalingstekens. Ja, heel goed. Ja, precies. Ja. Ja. Aan de badges op de jacks van die kerels kun je ook zien... met wat voor vent je te maken hebt. Dan heb je garage-eigenaar in elkaar gestampt of zo. Ja, en als je gemoord Echt? hebt... en Je moet gemoord hebben, althans in Amerika, wil je erbij horen. En dan heb je dus ook een bepaald symbool, dat noemen ze de, de flags... En daar kunnen ze aan dat stikseltje kunnen zien... oh, dat is een hele gevaarlijke angel, dat is een soort chef. Dus het is een heel strak georganiseerde... Ja, je moet, je moet het van, je moet gemoord hebben en dan... Om, om dat ding te mogen opnaaien, dan ben je prominent. Als je het boek van Jay uh, Dobins leest... Maar is leest, dat in Nederland ook zo? In Nederland is het... In, nou, dat durf ik niet te zeggen, maar het is wel dezelfde organisatie. Of ze ook moorden, dat, uh, nou, dat zal misschien wel... In dit geval, waar we het nu over hebben, staat het nog maar te bezien. De onderzoeken zijn in volle gang. Er zijn Een aantal mensen is al aangehouden uit de Hells Angels Club. Doen die Molukkers wat terug? Nee, er is ook al gezegd, op diezelfde site wij... Maar ik heb het nu over de Outlaws, hè? Niet die over die De club waar de slachtoffers vandaan komen, daar is van gezegd... Nee, wij gaan niks terug doen. Wij gaan meewerken aan het onderzoek, want we willen de onderste... Het, het onderste steen boven hebben. Maar die Satur Daha, waar die aanwijzingen... dus ja. uh, bij de politie terecht zijn gekomen... waarop ook ge gemeenten baseren, ja. zich baseren... Om, om de boel af te zeggen. Ja. Uh, wat ja. zijn dat dan voor, uh, voor aanwijzingen? De, de, die aanwijzingen, dat, daar weten wij natuurlijk niks van. Maar ik neem aan dat men uit alle macht probeert te voorkomen... ook maar de kleinste mogelijkheid te, van, van rellen wil men voorkomen. Dus dat wordt van tevoren al afgeblazen. Ik... ik ik kan het alleen maar verstandig vinden. Je, je weet niet hoe ver die lui gaan. En, maar ik wil er ook bij zeggen: de motorrijders, de echte motorrijders, ook in clubverband, dat zijn over het algemeen juist heel gezellige mensen. Die willen samen zijn. En... Ja, want is, er, want is er ervaring met eerdere dit soort dagen. Dat, dat, dat de Hells Angels of andere clubs dat gebruiken om dingen uit te vechten? Nou, die zijn er in het verleden zeker geweest. Ik weet ook van een, een groot muziekfestival in Arnhem... waar een keer een, een enorme rel ontstaan. Vechtpartijen rondom Hells Angels. Maar dat is in de kiem gesmoord door de politie. En dat is, het festival heeft doorgegaan. Mm -hmm. Maar nee... Het is niet stelselmatig, nee. nee. Nee, goed. Maar je kan het maar beter voorkomen. Dus je hebt zoiets alle begrip daarvoor. Ik heb er alle begrip voor. Het is vreselijk dat het gebeurt. Ja. En, nou, zullen we dan om een beetje het leed te verzachten... even leuk een, een quizje doen voor alle motorliefhebbers die nu luisteren. En, en uh, ja. natuurlijk voor jouzelf in kluis. Wij gaan het geluid van een aantal uh, motoren starten. Even hoor je het heel kort en dan willen we van jou weten welke het is. Ja, doe maar. Wat is dit? Dit is een één cilinder, maar ik kan niet zo gauw horen... Dit is een verhoogd stationair draaiende 1-cilinder of anders een 2 Welk merk weet ik niet. Oh ja, yeah. nou, Het is de BSA Goldstar. Goldstar, een 1-cilinder. Oh, dus dat had je goed, de 1-cilinder. Dat, dat komt is een Engelse Dat had ook een 2 en... of een 4-cilinder kunnen zijn. Nee. Nee, nee, nee. Oké, okay, nu het volgende geluid. Dit, dit is een hele grote 2 Het is volgens mij geen Harley Davidson, maar een Honda-chopper zeg het maar. Ai. Het is een Harley Davidson. Het is wel een Harley. Het is echt een Harley. Ga ja. lekker, daar vind we houden vol. En dan nu nummer drie. Dit is een viercilinder, Japanse viercilinder. Dat is goed. Hoe het heen? is Japan. Ja. Nou, laten we een zoekje voor de grap zeggen. Maar... Nou, Honda was goed. Oké, okay. okay, dan nog één. Laatste doen. kans, ja. ja. Nou, dit is zeker een ééncilinder. dat zal een off-road zijn. En Zeg eens voor de Honda, omdat jij het bent. Een ouwe. Nee, de, de Royal Enfield. Oh, oké. Hartstikke fout. Nou staat hier in het draaiboek staat de tekst... Uh, goed gedaan, uh, David. Je hebt een goede ja, score. Ja, oh, mooi. Een <laughs> twee. We hadden nog meer gerekend, duidelijk. Ja. ja, maar het cilindertal was gewoon was steeds goed. Nou, tot slot voor alle motorfans die de Harley-dag in Arnhem en Winschoten... dit weekend moeten missen. Een bouwplaats van een Harley op onze site. Heeft u toch een beetje eigen Harley-dag? Ja. David, zet hem op, hè? Ja. Met de bouwplaats. Dank je wel. Ja, tot zo, na het nieuws. Colette de Bruin heeft eigenlijk van haar leven haar werk gemaakt. Ze groeide op met autisme en weet daar nu alles van. Ik kwam voor het eerst met autisme in aanraking toen ik geboren werd. Mijn vader is autistisch. Sterker nog, ze heeft de toonaangevende aanpak bedacht voor autisme. Colette de Bruin is morgenochtend te gast in Dit is de Zondag. Tussen 7 en 8 uur op deze zender. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.